Ook morgen regenachtig, maar later op de middag in het westen misschien wat zon. Dit was het. En... Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad is in de regio Utrecht de A28 naar Utrecht afgesloten door werkzaamheden tot maandagochtend tussen Soesterberg en Knoopend Weert. Omrijders zorgen voor opdrukte op de A28. Daar staat 5 kilometer voor knopend Hoeverlaken. En die file loopt door op de A1 naar Amsterdam. Daar staat tot aan Afrit Bunschoten ook 5 kilometer. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij klopend Ketelplein. De, de, de rijbaan is op dit moment geheel afgesloten. Gesloten. Daar staat flink vast op de A4 richting Vlaardingen. Daar staat 3 kilometer voor Knoopend Ketelplein. Op de A12 Arnhem naar Utrecht staat tussen Maarsbergen 3 bergen 4 kilometer. A13 richting Rotterdam tussen Delft Zuid en Afritberg en 4. En op de A16 richting Rotterdam daar staat voor Knoopend Ridderkerk 4 kilometer. Want door werkzaamheden staat de hoofdrijbaan richting Rotterdam tot maandagochtend 5 uur dicht. Tot zover de verkeersinformatie. I'm <smart> not <noise>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 Mijn tweede keuze voor zomerhit 2012. Will and the people and Lion in the morning, sun. En van harte welkom, uur 2, zondag in Kemelands, 10 uh, over 3. Nog steeds een open dag. Je bent welkom tot en met 6 uh, uur hier in de studio. We hebben van alles hoor, we hebben lekker koffie, we hebben shippies. Leuke hebben, jongens. Uh, twee leuke jongens. Vier moet ik eigenlijk zeggen. <lacht> Anders krijg je alle, klachten alle markten thuis, alle leeftijden. Hé, hey, nieuws over. Uh... Ja, ik schrok ervan. Oh. Oh. Ga je wel eens naar het zwembad? Ja, lekker zwemmen. Nou ja, één op de vijf mensen ja? plast wel eens in het zwembad. Oké, okay, nou, nou niet liegen, doe je het zelf ja of nee? Nee. Gadver, nee, dat vind ik zo smerig. Waarom hebben ze het gehoord uitgevonden. Ja, maar. Je hebt tegenwoordig elke zwembad heb je toch gewoon een wc aan de zijkant? Nou, ja, weet je vermoeid. Het weet je wat volgens de uh... onderzoeker de reden is? Ze zijn te lui om naar de wc te gaan. Ja, maar ik vind het nu zo raar. Lig je lekker in het, in het water? Moet je uit het water klimmen? Dus jij doet het. Soms. Nee! Nee. Gadverdammen! <laughs> dat nee je toch eventjes niet? Dat toch wel? En het onderzoek blijkt ook dat zeven van de tien zwemmers zich niet douchen voordat ze het water inspringen, dat vind ik ook zo smerig. Dat doe ik wel. Ja, ik ook. En daardoor kan een zweet, zonnebrand en parfum in het zwemma terechtkomen, wat in combinatie met chloor kan leiden tot huidirritaties. Hmm. Dat had ik echt niet verwacht. Nee, maar weet je dus. Dan lig je bijvoorbeeld lekker in het water. Ik hoef het niet te weten. Ik vind het smeren voor woorden. het is koud. Dat is koud. Als je het water hebt gaat, dan blijf je... Nou, en water. ik heb het niet over de zeeën. Ik heb het over een zwembad. Jij Alkoud. ook. Nee. Maar zwembad niet. Het zwembad niet. Het zee wel. De zee wel. Volgende niet. Ik vind het echt smerig voor woorden. Enschede heeft als eerste stad in Nederland een digitaal meldpaal voor voetbalvandalen met een stadionverbod supporters niet meer welkom zijn in het stadion... moeten zich voortaan tijdens een wedstrijd bij deze zel melden. Zij moeten daarbij hun identiteitsbewijs invoeren... en voor een camera gaan staan. De digitale meldpaal staat in de halve het politiebureau... en moet beide medewerkers ontlasten. Vind ik wel goed, toch? Dat is wel ja. goed. wel uh, een ja. goede, goede actie. actie. En kroonprins Willem-Alexander kijkt met een gevoel van schaamte terug... op het wc-pot smijten op Koninginnedag. Vooral ook omdat zoveel mensen op de wereld geen wc hebben. De organisatie van het wc pot is stom verbaasd en noemt het kinderachtig van de prins. Dan moet je zo'n hele de dag eigenlijk niet vieren. Ik weet niet wat die man heet, maar... Uh, is toch, hij krijgt het, het is een beetje Kapzonus. Het is toch een geintje. Wc-pot gooien, hartstikke leuk. De mensen, Nederlanders vinden het leuk en dan gaat hij zeggen nou ja, nou het kan eigenlijk niet, omdat veel mensen op de wereld geen wc hebben. Echt hoor, die hebben wel met zo, maar die schijnt gewoon in een, een kuil met, uh, met aarde. Ik, ik snap het niet hoor. Misschien is hij... Heeft iemand hem verteld dat het niet kan? Of heeft hij opeens, opeens heel veel kritiek gehad of zo? Ik vind het apart. Gaat nergens over. Dus ja, iets voor, uh, voor de oudere mannen hier in de studio. Het Nederlandse bier drinker heeft, uh, heeft het liefst een glas met Dirk Kuyt. De aanvaller pronoleert, uh, prono, uh, pron, uh, pronoleert. Hiermee zijn titel uit... 2010. Uh, hier prono, uh, hiermee zijn titel uit 2010. Klaas Jan Huntelaar staat op tweede plaats. Gevolgd door Arjen Robben. Mark van Bommen en Rafa van de Vaart Dit blijkt onderzoek van de Nederlandse brouwers. De top drie is onder de vrouwelijke en mannelijke bierdrinkers vrijwel gelijk. Opmerkelijk is wel dat Dirk Kuijt vooral scoort bij de 50-plussers. Weet je wie ik wel eens een biertje wil drinken? Vertel. Uh, Jolante. Uh, uh, Sylvie Meijs. Ik uh, vind de vrouwen die bier drinken, vind ik eigenlijk wel niks. Uh, Hij drinkt zijn wijntje Drink wel een biertje. Oké, okay. maar uh, oké. Okay. Wie Pardon. vind jij nou, wie denk jij nou dat het coolste gast is van Nederland zelf dan? Dat je denkt van, ah, oh, dat is een aardig gast. Eh... Uh... En denk je wel kan lachen met Mark van Bommel, denk ik? Ik denk, uh... ik denk dat je het meeste kan lachen met uh, Snijder. Ja, die ringen zo'n klein ventjes die gewoon uh, een geitje ik denk dat je met Nee, is. ik denk dat je met Rafael van der Vaart het meeste kan lachen. En ik denk dat je met Dirk Kuyt best een leuke avond kan krijgen. Ik denk je serieus Misschien is het serieus, ja. Een serieus avond, als je voor een, een serieus avond wil. Heidt u, gaat misschien? Ja, maar ik denk gewoon heel hele goed bij elkaar, denk ik. Ik denk dat ze dan... Nou, uh, want het wel, als je op tv ziet, ze hebben het wel uh, echt leuk met elkaar. Nou. Ik denk dat Nightstone was een beetje raar, hè, diepje. de Young? Ja. Ik denk dat je ook wel kan lachen met hem. En het is in 2004 het in 2004 ingestelde rookverbod op de werkplek... ...heeft spectaculaire resultaten opgeleverd. Per jaar sterven zo'n 3600 mensen minder aan de hartstilstand door vooral meeroken. Dat blijkt uit onderzoek in het kader van Wereld Niet Rokendag. Het wat in de horeca heeft tot verrassing van onderzoekers nauwelijks invloed op het aantal doden... ...door een hartstilstand, mogelijk omdat door het horecaverbod slecht wordt nageleefd. Ik Dat is G30... veel hoor, 3600. Ik geef even geen commentaar. Wat dan? Nee, ze controleren maar tot uh, één uur. Ja, is het zo? En uh, in heel veel kroegen wordt er na 1 uur gewoon gerookt. Oké. Okay. Ik ga geen namen noemen. Ja. Nou ja, de, overal dat toch? Ja. Echt overal wordt wel, uh, wordt, uh, wordt wel gerookt. Na rokjesdag is een groep Vlam Vlamingen begonnen om een hele rokjesmaat te organiseren. In juni moet het zover zijn. Via een blog van een Facebookpagina worden vrouwen opgeroepen zo vaak mogelijk een rokje te dragen. Hoe vaker je gerokt over straat gaat, hoe meer punten je scoort op de vrouwelijke vrouwelijkheidscurve. Liefhebbers van de mooie vrouwenbenen komen bedrogen uit. Want de Belgen vinden een rokjesmaand juist een mooi idee voor vrouwen met witte of dikke benen en zelf spataders om alle complexen overboord te gooien en kort gerokt over straat te gaan. Nou, lijkt me een prima idee, toch? Ze hebben toch in Barcelona zo'n dag helemaal naakt mag? Ik vind het zo beter. Van, Is het zo? Een hele, naakt, hele na, uh, naakte maand moet doen. Ja, nou, ik, ja, ik weet niet of je dat, of je dat graag wil. Weet ik ook niet. Maar ik weet ook niet of je die rokjes dan wil. Ik weet niet of je alle, alle benen voor vrouwen willen doen. Je hebt veel van die vieze benen hoor, in de zomer ja, zo, maar, al, en, uh, maar die die, die tieten, die man, uh, die zegt een verkeerdste vrouw Gaat die nou ook al in rokjes lopen? Of? Die lopen altijd in rokjes, die hebben ja, altijd raar gekleden Maar benen eronder, <laughs> moet je niet denken hey, Vandaag een uh, geweldige artiest als, die vandaag uh, jager is Hij is geboren in uh, 1942, Curtis Mayfield En daarom is hier Move On Up And take the trip Though there may be a Wet road ahead And you cannot slip Just move on up A peace you'll find Into the street Of beautiful people Where there's I'm <laughs>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 a preacher. I wanna see you move like they move it in Jamaica. Pretend I had my dinner, she could be my salt shaker. You ain't trying to hide it, call you a troublemaker, and I'm a troublemaker. Maker, maker, maker. Throw my hands up if you been. muziek van Taya Cruz, Troublemaker en daarvoor de jager Curtis Mayfield Move on Up, zometeen hier Sportnieuws, nationaal en internationaal Wat een heerlijk liedje zegt Paul Kerk op ZFM. Don't shed it here. We gaan even kijken naar het uh, sportnieuws, nationaal en internationaal. We beginnen met ja, ook wel beide. Want Dirk Kuit verhuist na het EK. Uh, mogelijk naar Turkije. De 31-jarige aanvaller van Liverpool en zijn waarnemer Rob Jansen onderhandelen zondag in Amsterdam met een delegatie van Venerbatsje over een meerjarig contract. Hij zegt, ik heb me goed laten informeren over Vene Het is een prachtige club om mijn carrière voor te zetten. En genoeg geld denk ik ook nog. Ja, dat sowieso. Turkije Turkije een mooi land natuurlijk. Maar ik had het niet verwacht. Ik had het in de haasfauze gaan. Nou ja, niet elke Nederlander gaat het doen. Sanne Keijzer en Marleen van Iersel hebben zondag voor het eerst in hun loopbaan de Europese titel Beachvolleyball veroverd. Het Nederlandse duo was in de finale op het strand in Scheveningen met 21-17 en 21-11. te sterk voor het Griekse, Veto Maria, Tchacicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Tachiki en Vasiliki Arvandini. En voorzitter, voorzitter Michel Platini van de Europese voetbalbond UEFA... beschouwt Spanje en Duitsland als belangrijke kandidaat... voor de titel bij het komende EK in Polen en Oekraïne. Volgens de Franse oud-international komt Oranje net achter deze twee kanshebbers. Maar Nederland zal als vertrouwde uitdager een stap moeten zetten. Wout Poels staat zaterdag de koningin een rit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Nederlander van Vakantse Olij... Na 205 kilometer dus Jacob Fuselang en Frank Slik achter zich. En de blessureproblemen bij de nationale elftal van Engeland nemen toe. In het duel met België, 1-0 werd gewonnen... ...raakten de Chelsea-verdedigers Gary Cahill en John Terry geblesseerd. De vrees bestaat dat Cahill zijn kaak heeft gebroken. Bij Terry moet de hemstring nader worden onderzocht... Eerder vielen uh, Frank Lampard en Garrett Barry af door blessures. Bovendien is Wayne Rooney wegens een schorsing de eerste tweede duel niet beschikbaar. Denk jij dat het wat wordt met Engeland, dit EK? Nou, nee, niet meer. Nee? Nee. Ik denk het ook niet. Nee. Uh, maar ik, ik, ik, uh, ik heb even niet zo goed uh, uh, de schema's en de poes in mijn hoofd. Dus uh, ik weet ook even niet wie, met wie Engeland aan het poes het ook. Um, in ieder geval Italië volgens mij, of oh, Frankrijk. Ik zal meteen even kijken. Ik heb natuurlijk een uh, hele mooie app met uh, alle poolwedstrijden en alle standen. Italië, of, uh, even kijken. Engeland zit met Frankrijk, Zweden en Oekraïne. Misschien net. Het gaat dan tussen. Uh, nou, Oekraïne is wel een lastige pool hoor. Frankrijk. Ik denk dat Frankrijk het heel, heel goed uh, gaat doen, dit EK. Um, Zweden, gaat denk ik ook Zweden wel goed heeft ook een goed team hoor. Slaat dan natuurlijk. Oekraïne is het thuisland. Dus ze hebben natuurlijk ook weer wat extra, extra druk. Ja. Um, even kijken, de eerste wedstrijd speelt Engeland tegen Frankrijk meteen Maandag om 6 uur Ja, dat vindt Frankrijk wel denk ik ja, Je hebt ook zo'n pool met uh, de, de pool des hooligans of zo. Ja, of dat is pool zo. 1 volgens mij Ik heb, dus, uh, ik heb het gehoord maar Met we, Polen we, en uh, Hongarije of zo? En... Nee, dat is uh, Polen, Griekenland, Rusland, Tsjechië denk ik dat je die bedoelt Nou, dat kan wel ja Polen is het thuisland hè Ja Nou, genoeg over het EK Chelsea en FC Porto hebben donderdag een principeakkoord bereikt over de transfer van de Braziliaan Hulk. De Champions League winnaar zal 47,5 miljoen euro op tafel leggen voor de 25-jarige spits. Volgens de Guardian moet Hulk nog wel persoonlijk tot overeenstemming zien te komen. Is dat die man die zich groen heeft geverfd en de noemen eraf krijgt? Nee, nee die oh. is het niet. Hé, <laughs> hey, maar Chelsea gaat verjongen. Een paar nieuwe spelers gekocht, waaronder ook die Hazard van, van Lille. Goede spelers. Zondag in Kermeland met nieuwe muziek. Dit is Matania Joey Bradley. such a blijft toch een van mijn favoriete liedjes van Michael Jackson, PYT, Pretty Young Thing en daarvoor het nieuwe muziek van Matanya Joy Bradley. Beautiful Imperfection, wat een heerlijk liedje is het zeg. Komende week gaat het beginnen, het EK. En um, ja, deze uitzending een aantal EK-hits. We hebben al één uh, uh, aanvraag gekregen voor het EK-lied, namelijk Kaki en de Krekels. Nou, wat het is, je hoort het, uh, je hoort het straks. Ook uh, nou, onder andere Johan Derksen en Wilfred Genee hebben een liedje opgenomen. Oranje. Kijk, Johan, Dat heb je van die weekend, voetbalvrouwen. Oh jee, pas op, ze gaan zingen! Hola, nou, hartstikke leuk, la, la, la, la, la. natuurlijk! Zo, dus, straks uh, gaan we naar toch helemaal draaien. René Vroeger heeft een nieuwe, nou, klassiekertjes natuurlijk. Maar die moeten zo even de punt, uit mijn rijden. En ik vond dit vond ik wel hele leuke. De gijpvogel. Een vogel die een beetje op gene van de gijp lijkt en die heeft ook dezelfde lach met gijp die cup. Spanje heeft het beste team, maar dat is op papier. Daar trek ik me geen reet van aan. Hai over, nog drie Dansers blijven altijd gaan en dat is onze worst. zie gaad iets voet naar huis terug, over. we hebben dorst. <tie> Samen, wat een goed liedje <middels> Engeland is er weer bij, dat duurt nooit lang helaas Doe ook een portie leverworst in dertig blokjes kaas. Italianen, Fransen, bezorgen wij een Die cup nou gewoon Peertje <laughs> moet weer kiezen Van versie hun laar. Stel ze alle twee op bed Zijn de bitterballen klaar Robbe is ongrijpbaar Zijn acties zijn weer vet Hij neemt de zaak op sleeptaal Zo'n goede kieber. <laughs> leuk hè? Uh, de Gijpvogel met de uh, Gijp, die cup. En check ook die uh, videoclip, want die is ook uh, erg de moeite waard. Uh, volgende uur gaan we nog even een aantal EK-liedjes doornemen. Hey, deze dame is uh, regelmatig hier bij ZFM geweest. Ik weet dat uh, onze collega Jaap Koper enorm fan van haar is. En ze heeft een nieuwe single uit. Enorm leuk liedje. Ik heb het over Fabiana Dammers en Roundabout Town.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 Fabiane Dammers, Roundabout Time. We gaan even verder met het volgende. Regionaal nieuws. En uh, ja, we beginnen met nieuws over Richter Live. Maar die gaat op 12 november 2012 voor de achtste keer van, uh, van plaatsvinden. En dit jaar gaat dat plaatsvinden in het Patronaat. Ah, dat is bij ons in de buurt. Ja, dat is in Haarlem. De keuze die wordt onder meer ingegeven door reacties van het trouwe publiek. Zoals altijd zal de organisatie weer een verrassende programmering neerzetten met de grote Nederlandse bands en artiesten. Nou ja, de opbrengst komt deze avond geheel weer ten goede aan de bestrijding van kanker. De afgelopen twee edities vonden plaats in de Velarmarnie. Maar deze locatie kon veel meer bezoekers herbergen dan ook uh, dat ook de, uh, de opbrengst ten goede is gekomen. Tegelijkertijd werd er ook echt een concessie gedaan aan het intieme karakter van het concert. Uit reacties van het publiek is de organisatie tot de conclusie gekomen dat het een terugkeer naar het patronaat op veel instemming kan rekenen bij bezoekers van Richter Live. De kaarverkoop zal eind van deze zomer van start gaan. En de JJ Hamelingsraad zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee auto's uitgebrand. Rond kwart over drie werd de brand in de oude Amsterdamse buurt ontdekt en werden de hulpdiensten gealarmeerd. Het vuur dat in de auto was ontstaan, was bij de aankomst van de brandweer al overgeslagen naar de naastgelegen auto. De brandweer heeft vuur geblust. De politie zal een onderzoek instellen naar de oorzaak van de brand. En het Dagblad is op bezoek naar de leukste strandtenten van Zandvoort en Bloemendaal omdat het eten er zo goed is, omdat het er prima vertoeven is uit de wind, of omdat er de beste muziek gedraaid wordt. Alle strandtenten langs het Zandvoortse en het Bloemendaalse strand dingen mee naar de titel. Aan het eind van de maand worden alle leukste strandtent volgens de lezer van de Harlemsdagblad Dagblad in de krant en op deze website bekendgemaakt. Nou, dan zou ik maar vast even een tip geven voor de strandtenten. Huren even ons even in. Meteen de leukste muziek. <laughs> twee meisjes zijn donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Amerikaweg. Om maar even over tien staken, de twee... De kruising met de boer Havelaan over. Maar werden op het hoofd gezien door een afslaande automobilist. Een aanrijding was het gevolg, waarbij beide opzittenden met bronfietsen ten val kwamen en gewond raakten. Twee ambulances en de politie kwam, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Na de eerste zorg zijn beide slachtoffers met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersongevallenanalyse is ter plaatse gekomen om een onderzoek in te stellen naar de toedracht van het ongeval. Tot zover het regio nieuws voor, uh, voor dit uur. Volgend uur meer. En we gaan even kijken naar uh, de evenementen van Sanford en omgeving. En. Ik heb iets over een Ferrari. En een paar. Oh, vertel. Ja, het is het volgende uur. Oké, okay, en Aldo heeft iets over een Ferrari. komt volgende uur. En natuurlijk een aantal EK-singles. I know you want to stay in bed, but it's light outside. It's light outside. So, no, I'm gonna stay right here because you said. 7.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 Zat, ook al dacht je dat. Wem Zandvoort met de nieuwe van Glenis Grace. Ik ben niet van jou. Zometeen, uur 3 zondag in Canada. Met onder andere de nieuwe van Armin van Buren. Uit een speciale ja, voetbal-EK-single gemaakt. We are here to make some noise. Hoor je zometeen. Dit is John Mayer. me van ZFR via de kabel op 104.5